NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Ewald de Jong. Obama heeft persoonlijk contact gezocht met de weduwnaar van Joe Cox, de Britse politica die donderdag op weg naar een campagnebijeenkomst werd doodgeschoten. Obama heeft hem namens alle Amerikanen gecondoleerd. De Labour-parlementariër van 41 werd met messteken en schoten om het leven gebracht in Burstall, in de buurt van Leeds. Ze zou daar campagne voeren tegen een brexit.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 De Braziliaanse staat Rio de Janeiro heeft de financiële noodtoestand uitgeroepen. Anderhalve maand voor het begin van de Olympische Spelen. Vanwege de recessie zijn de problemen zo groot dat volgens de gouverneur een totale ineenstorting dreigt. De staat komt dit jaar naar verwachting 5 miljard euro tekort. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer politie, ziekenhuizen en scholen. De Olympische Spelen zouden niet in gevaar komen. En bij een grote brand in een pluimveebedrijf in Burmalsen in Gelderland zijn duizenden kippen omgekomen. Twee schuren stonden in brand en daarin zaten zo'n 38.000 kippen en die waren niet meer te redden. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een huis bij het bedrijf. Het weer eerst droog met enkele opklaringen, maar later geleidelijk wolken en enkele buien. Later in het westen af en toe zon en droog, maar in het oosten tot vanavond buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Na het weekend wordt het warmer met meer zon. Dit was het NOS. -S3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemorgen. Ja, een weekje zonder uh, Wilco. Ja, hij heeft ook recht op zijn vakantiedagen, maar dit was wel de laatste volgens mij, hè? Ik uh, denk het wel, ja. Dat, uh, ja, tijd... Uh... Oh, wat horen we allemaal? Maar je deze vakantietijden, nou zit het verdorie geen mooi weer. En je hebt dit weekend het Houtfestival. Ga je erheen? Uh, nee, ik uh, oh. zit uh, in Weert of zo moet ik heen, geloof ik. Oh, okay. Ik uh, ga op familiebezoek. Oh, dus nou, ook niet verkeerd, toch? Moet, moet ook gebeuren. Ja, weet het, uh, ja. Nou, hoe heet het? Uh, ja, het was wel een beetje het nieuws van deze week. Uh, ja, Joe Cox. Uh, ik, ik hoorde het uh, gisteren op het, uh, op het nieuws dat hij uh, neer is geschoten. Uh, uh, hoe heet het? De, de, de politici, uh, show. politica uh, uit Engeland. Ja, die neergestoken is, hè? Ja. En gescho geschoten en gestoken, Ja, maar. ik, ik ja, weet het eigenlijk is niet of het Dat wel heel erg. Geschoten. Maar ja, ja, vanwege... Uh, ja, ja, vanwege -e de wat? Hè? Dat is de vraag. Nou ja, Zij wil graag uit... in, de, in de EU blijven. En uh, de moordenaar wilde graag uh, uit de EU. Nou ja, in, om dan elkaar nou een kopje kleiner te maken... vind ik weer een beetje uh, ver gaan. Maar uh, ja. ja het, was, uh, het was ook een hele leuke vrouw om te zien als je zo uh, keek. Ja, het was een heel fanatieke, enthousiaste... Uh, uh, uh, Politica. Ze, was, ja. ze werd echt wel geroemd om de, de manier van, uh, uh, ja, van, van politiek bedrijven. Dus, uh... ja, het was donderdag, was het volgens mij. Hè? Was het... Was het donderdag? Britse politica neergeschoten. Ja, nee, klopt inderdaad. De Britse campagne ligt stil. Moordelaar had extreem rechtse banden. Hij ja. ja. had Britain ja. first genoemd. En voor de rest is er weinig bekend. Maar het is, uh, het is wel is gewoon... Ja, het is uh, vreselijk Goed, tijd voor uh, het plaatje Ja, en dat waren Kings of Leon met uh, Radioactive. But, uh, goed nieuws voor mensen die uh, wel VR leuk vinden... maar er een beetje misselijk van worden... omdat je, ja, je beweegt en het klopt niet helemaal. Ze hebben een, uh, een simpel trucje ontdekt... Uh, en dat zorgt ervoor dat je uh, geen last meer hebt uh, van, het mis, van de misselijkheid... Uh, uit onderzoek is namelijk gebleken dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat dat zou moeten gaan werken. Ze moeten het nog uittesten. Um, maar ja, goed nieuws dus voor iedereen die, uh, die wel van VR houdt. Maar ja, zoiets even, ja, ik word er misselijk van. En ik krijg er lastig, uh, hoofdpijn van en dat soort dingen. Dus uh, ja, het, uh, uh, het, ja en het heeft te maken met net even het beeld iets kleiner maken dan dat het daadwerkelijk is. Dat, dat je het op dit moment en daardoor... Uh, krijg je minder last van uh, misselijkheid. Dus dat is uh, positief nieuws uh, voor de VR. Oké. Okay. En hey, jij had een bericht over, uh, over de verkiezingen, oh, zo, ik? Ja, nee, ik, ik, ik word er wel uh, blij van. Het was natuurlijk ook, ook een ernstig iets als dat in Orlando... dat er dus een 49 mensen neerschoot. En daarvan nog heel veel mensen nu nog uh, <coughs> levensgevaar zijn... Maar uh, daarnaast, uh, Obama heeft zich ervoor uitgesproken... en nou blijkt dus Obama, die wordt dan weer aangevallen... want doordat hij niet genoeg heeft gedaan aan de terreurdreiging... Uh, daardoor is dit gebeurd, zeg, uh, dat zeggen dus de tegenstanders. En, uh, en dan was het ook nog zo dat uh, degene die dus van, uh, voor troop zijn... Dat die, dat die, er is een, een uh, senator, die heeft dus echt gezegd dat het zijn schuld was... Maar uh, Obama die heeft het weer over van ja, hallo. Uh, we moeten gewoon stoppen met die hele wapen, bewapening van iedereen. Want hierdoor krijgt iedereen krijgt de kans om dat allemaal te doen. En nou heeft dus Bernie Sanders, die, uh, die is dus uh, ook, uh, die zegt ook alles moeten we. Want het is duidelijk, die senator die dat zegt, dit is er een van de kant van Trump. En uh, Bernie Sanders heeft in zichzelf uh, een voorname taak gesteld: hij hoeft niet meer speciaal de verkiezingen te winnen, als die Donald Trump maar geen president wordt. Ja, en dat vind ik gewoon, uh, dat is zeker, uh, hoe noemen we dat, uh, ja, Donald te Trump, waarderen. Donald Trump krijgt het nog best wel lastig. Want uh, hij heeft een hele, zeg maar, hij strijdt niet alleen tegen de uh, mensen van de andere partij. Maar ook tegen mensen in zijn partij. Want binnen zijn partij zijn er mensen die gewoon echt, en terecht, een hekel hebben aan Trump. Ja, dus, uh, ja hij, uh, hij is van hun partij hij staat uh, daar vooraan. Maar ondertussen zijn ze het helemaal niet mee eens. Nee. Dus dat, dus, uh, hij, hij hekelt ook uh, Mexikanen, vrouwen, moslims, Afro-Amerikanen. -Afro en hij stelt dat uh, echt uh, de Verenigde Staten... Van, nou, ze moeten nou eigenlijk iemand hebben uh, die, uh, die bekrompenheid is weggehaald. Maar ja, Sanders, die, zo van, uh, die heeft er echt zo'n hekel aan. En uh, hij, uh, die Sanders lijkt nu dus echt dat ze strijd met uh, Clinton uh, even opzij gezet hebben. Alles is goed als die Donald Trump maar geen president wordt. Ja, ik hou inderdaad ook mijn hart vast hoor, als ik, dat zou gebeuren. Ik snap die hele wapenwet ook niet bij de, in, in Amerika. Ze mogen daar allemaal een wapen hebben, dat is dan vanuit oudsher ja. is dat, zeg ja, maar. Een, moest een grondwet. Je, je moest je property, uh, not on my property, mag ja. je eigen, eigen grond mag je verdedigen. Ja, alleen uh, het probleem is gewoon, kijk, er zijn gewoon zoveel massamoorden in, in, in Amerika. Ja. En Zoveel ongelukken met wapens en zo. Ja, het is gewoon kinderen die makkelijk bij het wapen van papa spelen met de, uh, en, en die uh, ja. ermee spelen. en uh, Het zijn gewoon moordwapens. Je, je, ja. je, geeft ook, je kind geeft je ook geen mes. Weet je, dat... dat nee. Dus, nee. Uh, ja, nee, maar dat is wel gewoon zo. En ja, het is gewoon... Ik, ik snap niet waarom ze het niet ver, verbieden tot op zekere hoogte, weet je. En, en dan, ja. ja... Daarom moet je een wapen hebben. Je hebt er ja. helemaal niks aan. Ja, die Bernie Sanders, die zegt ook al... My hope is that when future historians look back on the campaign of 2016... that they will say that's where it all began. En hij zegt van, dat is onze revolutie, een beetje meer vrede, minder wapens. Dat mensen luisteren naar elkaar. En dat is, ik vind het een hele goede gedachte. En ook wat naïef, maar helaas. Want er zijn te veel enge mensen op de wereld. Dat is, dat is een ding wat zeker is. Ja, nou ja. Nou ja, ja. Hoop doet leven. Ik, ik hoop echt dat het dan goed gaat. Gaat, uh, gaat vast goed komen. Ja. Goed, Devil's Town met, uh, van uh, Beeskerveel. In this town, in this town, in this Devil's Town. See no shit, feel no love and I hear no sound. And it's more than I can see.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 Ja, en dat was... Uh, uh, nou, kom op, even openen goed zo. Uh, Mijn worst enemy van lid. Ik uh, zie dat jij uh, iets over Disney voor je hebt. Ja, ik zie dat uh, in Shanghai is onder grote belangstelling... Disneyland Shanghai geopend voor het Chinese publiek. En de openingsceremonie was woensdag nacht toen het in China al dag was. En Disneyland Shanghai is onderdeel van een grote resort... met onder meer twee hotels en een meer... En de bouw kostte vijf jaar en werkte 100.000 mensen aan. En bestrijkt zeven vierkante kilometer en is nu al aan het uitbreiden... omdat ze zoveel bezoekers verwachten. Laten ze nou eerst maar eens komen. Wacht even, ze zijn al aan het... Ze... Uitbreiden aan de... omdat ze ver... veel bezoekers is. verwachten. Ja, okay. en volgens, het expert, volgens experts kan het park tientallen miljoenen bezoekers per jaar gaan trekken... En daarmee zal het uh, Disneyland Shanghai het best bezochte attractiepark ter wereld gaan worden. Oh, dat geloof ik en best wel. En in afmeting is het al het grootste. Want ik moet zeggen, ik vond Parijs, vond ik qua afmetingen... Ik had het idee dat het veel minder was dan de Efteling. Dat vond ik wel opvallend. En het, is, het, dus, het is heel... Uh, de Efteling is wat breder opgezet. Ja. Veel meer groen ertussen. Uh, ja, en dat is uh, wel prettig hoor. Vind ik. Maar je moet door iedere loopje wel helemaal gek. Ja. Maar uh, het park dus in Shanghai lijkt dus uh, wel op de andere Disneyland parken. Maar een deel is echt afgestemd op Chinese voorkeur. Dus ze hebben waarschijnlijk inderdaad een Lumpia-teentje natuurlijk. Ja, eerder eh, was het park al kortstondig en open voor een testbezoek. En die maakte toen zoveel rommel... dat het park gelijk besloot om een aantal etikettenregels op te stellen. Ja. Ja. Maar, maar eh, ik denk dat de attracties ook op hoogte zijn. Die Chinese zijn natuurlijk ook niet zo groot. Oh ja, dus als leuk. je dan zo'n bordje hebt, je moet minimaal 1,50 meter zijn. Oh, ja. Dan mag de helft van, van het publiek mag niet in die attractie. Dus mm. dat... Eh, dus ja. tip, als je als kind zeg maar, heel graag in, in spannende attracties wil, dan moet je naar Shanghai. Moet je naar Shanghai? Ja. Dat is een beetje, eigenlijk. Ja. Uh, ben je wel eens in uh, Disneyland uh, Parijs geweest? Ja, ja, ja, ja twee keer. Ja? Oh. Je, ben je een, een beetje pretparken? Uh, nou, ik heb wel, ik ben bij persoon al het pretparken gedaan. Ik ben vroeger wel met vrienden naar de Efteling gegaan met de auto. Echt zo'n, uh, voor ons zo'n road waren We twintig, weet je wel. In, in onze tijd waren we nog niet zo, uh, waren we wat bleuwer dan tegenwoordig. En uh, dat vond ik heel gezellig. En uh, ik ben met mijn kinderen natuurlijk ook overal geweest. En nu ben ik er wel weer een beetje klaar mee. En ik moet wel zeggen, ik vind echt de Efteling vind ik veel leuker dan Disney. Ja? Ik vind, uh, de Efteling, ik vind Disney vind ik, uh, heel erg commercieel. En al die Amerikaans, of, ja, Amerikaanse sprookjes. Ik vind het allemaal een beetje te gelikt, dat hele Disney gebeuren. Ik vind, eigenlijk, oh, ja, ja. Uh, ik vind eigenlijk van de Efteling, dat met die uh, uh, speciale stijl, vind ik eigenlijk wel veel uh, leuker. Dat was Anton Pieck. Ja, Anton Pieck, ja. ja en ik vind ja. de sprookjes geweldig, zoals ze praten Morgana. En zeker die Villa Volta vind ik helemaal geweldig. Villa Volta, ja. Ja, ja. ja daar heb ik nog een keer in gezeten, uh, samen met een, uh, een, een vriendin van me. En toen hebben we hem helemaal, uh, we hadden we uh, meetapparatuur op de telefoon staan. Dus toen hebben we helemaal uitgemeten hoe, hoe ver die kanteling ging. Ja, dat is en, wel ja, heel nerdy weer. ja. Maar hoe ging ik? Hoeveel sloeg je uit? Want ik zag aan mijn ketting dat we niet over de kop gingen. Nee, dat, dat, dat klopt. Je gaat niet over de kop. Maar het is ook gewoon. Als je, als je het gewoon als schommelschip zou neerzetten, ja. zou je echt denken van ja. Dat is ja, saaie attractie. Want hij, hij slaat. Je hij hangt on, nog geen uh, 90 graden. Je, ik geloof dat hij ergens tot 45 kwam. Ja, ja, ja. Dat je ja maar denkt het van... komt gewoon omdat die, uh, die hele muren die gaan in ja. de rond. Hè? Ik vind het heel ja. knap gedaan. Ja, het is heel tof. Wat hebben ze nou ook zoiets in een Disneypark? Uh, ik het, denk die, het haast niet, hè? Die, die niet, nee. Maar het is zo'n zinsbegoocheling. Ik vind dat helemaal geweldig. Ja. De eerste uh. keer dat ik eruit kwam had ik echt van. Wow, wat is hier gebeurd? Weet je. <laughs> ja, heel leuk bedacht. Ja, ja, nee, zeker. Zeker. Dus. Nee, nee. Goed. Um, go back to the zoo, een uh, Haarlems bandje. Uh, ik hou altijd wel, ik vind ik vind het een leuk bentje, dus uh, vandaar, uh, beam me up! There is nothing Ik heb hier een uh, grappig berichtje. Uh, een, nou ja, ja eigenlijk, eigenlijk is het helemaal niet grappig. Eigenlijk is het heel treurig. Uh, een 35-jarige Belg uh, is door een bizar ongeluk om het leven gekomen. De man is namelijk gaan slaapwandelen en is uit zijn raam gelopen. Zeg je nou, hi. hij? Hij, oh. hij is gaan slaapwandelen. Toen dacht hij dat hij in een zwemm ging hij, duiken of zo? Zoiets dergelijks. En toen is hij uit het raam en helaas is hij ter plaatse overleden. Dus ja, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Eigenlijk gewoon heel treurig. Maar ik vind het bizar dat je... Uh, uh, dat je gewoon... Nou, slaapwandelen op zich vind ik al een, een vreemd principe. Ik heb het persoonlijk nog nooit meegemaakt dat iemand het doet. Uh, maar dat je dan ook nog... Ja, je, ik vind het een naar, een naar idee. Ja, nou, ik, ik weet inderdaad... Ik was bij een meisje was en er was dan een trap. En aan de buitenkant van die trap... Uh, de, bij die deur, die, die ging dan zo open naar de trap toe, daar, daar zat een haakje. En ik zeg, hoezo? Ja, maar ik slaapwandel. Nou, maar, ja. maar ja, misschien kan ook zijn dat die ouders denken van ik zeg dat ze slaapwandelt want dan komt ze gewoon de bed niet uit, weet je. En daarom is ze op slot. En, <laughs> dat is misschien ook wel een goed idee. Het is ook top als er brand uitbreekt. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja. Het, uh, tegenwoordig hebben we overal hebben, van die brandmelders, die hadden we in die tijd nog niet. Dat is... Uh, nou, Lucifer's, waren er ook niet zoveel. Die waren toch echt levende keuken, onder moeders uh, ja, toezicht. Ik heb Lucifers ook niet op heel veel plekken liggen, hoor. Nee, nee, nee. Nou, misschien om kaarszand steken ergens, nee. maar... Maar we gaan zo beginnen met het Zandvoort Nieuws, hè? Ja, Denk oh, het al. is alweer zover. Ja? Zullen we dan nog maar één plaatje dus doen? Even, en dan, uh... We gaan het daarna doen. Oké, okay, nou, nog even één uh, mopje muziek... en dan tijd voor uh, Nieuws uit Zandvoort. Dus uh, blijf erbij! Dat was Ginger met Soldiers. En nu is het tijd voor nieuws uit Zandvoort. Zandvoort Nieuws. En vandaag is, uh, of gisteren eigenlijk al, is het pop-up weekend begonnen. Een weekend vol evenementen in de Zandvoortse krant in het middenkatern. Daar staat dus een hele pagina wat er allemaal te doen is. En ik heb gisteren al gezien wat een uh, drukte het was in het centrum. Ik was eigenlijk van plan om nog heen te gaan, maar het is me niet gelukt. Maar uh, er uh, was toen uh, op het raad... Housplein. <laughs> dat is, dat is een leuke dag. Dus ze hebben het zo genoemd. En daar zo werd, gaan we naar Houzen. Ja, er is gehuis, er is een groot feest geweest en alles. En uh, Er gebeurde van alles. En vandaag heb je ook weer uh, de koffermarkt, die is al open, XXL. Die zit op het uh, Gasthuisplein. En uh, de pop-up street art is er ook bezig. En dan heb je de Centerparks Pop-up Store, die zit voor het museum. En uh, er is een Food Court vanaf 12 uur. En Making Waves Festival, en die is dus uh, bij de Safari Lodge. En uh, ik vind het droogvliegen wel grappig, hoor. En dan heb je nog de glow -in -the dark beach festival En dat is bij Storm Swing Station Beach Party. Dat is bij de haven. En je hebt een hot tub movie night at the beach. En dat is bij Bad Zuid. Dus ik heb het idee dat daar allemaal van die hot tubs staan. En dat je erin kan zitten oh, en ondertussen zo, naar de film kijken. Dat is zo so fucking relaxed. Ja, That's maar dan valt, dan valt wel uh, je vlees eraf als je eruit gaat, hè? <laughs> als je zo lang in zo'n hot tub zit. Maar wel, uh, wel heel ah, apart. Val, val van mij, hoor. Ja, en morgen heb je dus nog weer veel meer. Van 7 tot 1 heb je de Salt Zomerduik. Dus uh, de Zouten Zomerduik bij de Spot. Er is een hippie-markt in het cent nee, bij Storm vanaf 10 uur. En uh, je hebt uh, wederom de Centerparks pop-up store. Wind and Fire heb je. En dat is bij, uh, tussen 5 en Bad Zuid. En uh, de pop-up street art blijft, site-specific art action is ook. Er is gewoon gasthuisplein en uh, raadplein Er is om, gewoon alles om, te doen. Ik, ik, hoop, ik hoop dat het even net even nog wat mooier weer wordt dan dat ja. het nu is. Ja. Maar het wordt echt een... Uh, nou, als je je dit weekend gaat vervelen, dan, uh, dan doe je echt iets fout. Nou, ik, uh, ik, ben, ik ben heel slecht. Ik ga er dus niet heen, want ik ga naar het Houtfestival. Daar leuk. heb ik ook heel erg van zin. Want het is eigenlijk een beetje traditie geworden dat we het uh, vrienden, die zien we eigenlijk, maar uh, niet zo heel veel. Maar Houtfestival gaan we allemaal heen en we nemen gewoon een kleedje mee... en een wijntje en hapjes. En, het uh, is gewoon gezellig hangen, een beetje naar de muziek luisteren... en uh, lekker chillen. Nou. En hartstikke leuk. Ja, en ze zijn uh, nu ook begonnen met het pimpen van de boulevard. Ja. Uh, ja, het, de boulevard moet natuurlijk net even wat mooier worden... het nog meer voor toeristen uh, aantrekkelijk van Europa, is. Van op in Europa, hè? Vrijdag heeft uh, Patrick Berg uh, van de Zememin... Uh, hoe heet het, de vistent? Een uh, begin gemaakt aan het pimpen van de boulevard. Bernardo, uh, hij uh, liet uh, zelf panbomen op uh, de boulevard plaatsen en uh, hij geeft direct een, uh, een, een het geeft meteen een mediterrane uitstraling. Dus net even wat. Uh, maar dat is dus gewoon bij hem voor uh, voor, ja, voor ja, ja. Clamdrado daar of uh, hoe heet het? Uh, Centerpark. Center uh, dat is al. Een uh, tijdje, lang geleden. Toch? Ja, het heeft van alles <laughs> geheten. Ik, uh, ik ben oud. Ik kan pas me niet meer aan. Maar, ja, maar, uh, daar ook, maar een... hij, hij mocht het nooit, hè? Want hij had toen zelf bloembakken gezet en bankjes. En dat mocht niet. Nee. Maar misschien is het alleen vanwege het pop-up weekend. Je nou, krijgt ik... niet zomaar die vergunning, hoor. Anders. Ja, ik, ja, ik, vind, ik vind het op zich goed. Ik vind altijd een beetje panbomen. Het past niet helemaal in Nederland. Nou ja, en ze redden het ook niet zo lang, hè? Nee, maar uh, ja, het, het ziet er gewoon... Als je de foto's ervan ziet, het ziet er net even gezelliger uit. Oké, okay, want ik heb, zo van, ik, had, ik heb dit stukje eigenlijk niet gezien. Ik heb trouwens ook al gezien dat er een bewoner nu uh, zit te overwegen... om een rechtszaak tegen de gemeente aan te spannen... vanwege die kiosk in zijn uitzicht. En ik, die uh, pop-up kiosk. Oh, ja, nee, dit is geen pop-up kiosk. Hij, nou, hij, is er, uh, hij staat er ongeveer een maand of tweeënhalf, tien weken tijdens het seizoen. En die woont dan op de eerste verdieping... Uh, de onderste laag van het appartementencomplex van uh, Plein. En uh, hij had normaal altijd vrij uitzicht over zee... en door het plaatsen is het uh, uitzicht nu uh, verdwenen. En hij heeft de gemeente gevraagd of hij verplaatst kan worden. Maar ja, dan hebben de buren er natuurlijk last van. Maar hij krijgt nul op request. En zij zijn het enerzijds met me eens... maar anderzijds zeggen ze gebonden te zijn aan de omgevingsvergunning... die nogal scherpe contouren heeft. Ik zeg zelf... Ik weet, het is wel leuk, het is een recht stuk dat daar drie staan... maar als je voor het casino zet... Daar, heb je, uh, uh, daar heeft niemand last van het uitzenden. Nee, ja, precies. Weet je, het, het is dus zo dubbel. net bij aan de, de ene kant heb je zoiets van, van Aan de ene kant heb je zoiets van... Eh, ja, we hebben dit zo toegezegd. Dus ja. Ja. En je, heb, je had kunnen klagen op het moment dat de vergunning uitgegeven ja. werd. Ja. Maar ja, dat moet je ook weer net allemaal lezen en zien. En, ja, of ze en... moeten gewoon verrijdbaar zijn. Dan is iedereen er een dag last van. Ja, eh, maar, maar ja, inderdaad wat jij zegt. Zet ze gewoon op een plek neer waar niemand er last van heeft... Ja. Dan, dan, dan moet dat prima gaan, weet je. Dus, ja. Ja. Nou, ja. Jammer, dus, dus uh, een gemiste kans. Ja, en uh, internationale verbazing over onze duinen. Ruim uh, 80 internationale en Nederlandse duinexperts... waren van uh, 15 tot en met 17 juni uh, in Zandvoort... bij elkaar uh, om kennis en ervaring uh, uit te wisselen... over uh, het herstel van Europese duingebieden. De experts okay. bezochten donderdag... de onlangs uitgevoerde Europese Life plus project in het Nationaal Park Zu uh, zuid, zuid kennemerland oh. en de Amsterdamse Waterleiding. Nou, nee. Ik moet even zo opzoeken wat het is. Ik uh, weet niet precies uh, wat het Live Plus uh, ding is. Um, maar ze waren in ieder geval overweldigd door de schaal van de uh, noordwesten natuurkern. Oftewel, ja, eigenlijk onze duinen zijn onwijs groot. Het is het grootste duingebied uh, okay. van, van Europa. Ja, nou, ik heb toevallig donderdagavond... Uh, Gelopen, drie uur. Ja, nou Goed, ja. dat kun je makkelijk doen in de ja. duinen. Want, ja, ik je hebt uh... lang niet alles gehad. Is er wel <laughs> 130 herten geteld. Oh, ja. Ja, die, er was iemand bij ons, die ging ze tellen. Ik dacht, nou oké. Okay. Oh, ja, kijk, okay, daar nog één. Dan, dan ben je wel even bezig. Want, ja, uh... ja we <laughs> nog lang niet. Ook jonkies, hoor, van die hele kleine ukies. En een heleboel drachtige herten, inderdaad. Dus dat zijn er niet, geen, straks geen 3000 meer, het zijn er zomaar uh, vijf, weet je wel. Ja. Uh, vandaag is ook, uh, als je hier beneden bij ons... is. Uh, Open dag van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub. Oh, dat is wel leuk. Het is uh, van 2 tot 5. Dus als je even blijft zitten hier uh, en je blijft, dan kan je nog even kijken. En uh, je kan dus kijken wat ze allemaal voor moois gemaakt hebben en alles. En het is altijd erg gezellig, dus ik uh, beveel het aan. En daarnaast heb je ook nog het zomerfeest: een spelletjesdag bij kinderdagverblijf. Pippeloentje pluk op de Burgemeester Nawijlaan. En dat is ook van 2 tot 5. Goed, tot zover uh, de, het nieuws uit Zandvoort. Uh, ja, twee uur uh, meer berichten. En uh, nu tijd voor muziek. Echt stil. Daar is hij. Uh, I need a dollar. Nee, ik heb geen dollar nodig. Zo heet het nummer van All Away Black. Oh. I need a dollar, now. I share with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 De dollar. Ja, dan uh, een leuk... Een, ja, een bericht. Een bericht. Nou, eigenlijk geen leuk, beetje schokkend bericht. Het is, het is geen Zandvoortnieuws, maar het is bijna Haarlems nieuws. Maar of misschien wel landelijk. Want het schijnt dus dat... Uh, uh, van de week zijn natuurlijk allemaal mensen geslaagd voor een uh, uh, diploma. Maar het schijnt dus toch dat in onze omgeving... dat de resultaten hard zijn aangekomen. Bij de Haamsteden Barger is slechts 63% van de MAVO-leerlingen... na de eerste tijdvak geslaagd. De school hoopt na herkansing in de buurt op 80% te komen. Maar vorig jaar is 92% geslaagd. Die directeur die heeft ook echt zo van, nou, hoe kan dit allemaal? En dat is dus ook bij Santa Maria, waar ik zelf uh, op gezeten heb. Daar behalen slechts 70% van de VWO'ers zijn diploma. En op de HAVO was dat uh, 79%. Maar vorig jaar was het dus 86% en 91%. En ze hopen nog dat het dan gaat stijgen naar 77% en 85%. En uh, ja, in hoeverre er in heel Nederland minder leerlingen zijn geslaagd dan vorig jaar... dat wordt pas in het najaar bekend. En het LAX en de, de VO, de waarschijnlijk Voortgezet Onderwijsraad... hebben geen signalen dat de examens over het algemeen slechter zijn gemaakt. Maar we zijn heel erg benieuwd wat hier de uitkomst van wordt. En volgende week zijn de herkansingen... en daarna zal uh, het Hanus Dagblad de definitieve examenresultaten... van alle scholen publiceren. Ja, nou. Want het is altijd ja, wel ja. naar, hè, dat inderdaad, dan hebben ze een nulmeting... en dan gaan ze iedere keer gaan ze het er tegenaan uh, zetten, de nieuwe. En dan is het, oh god, het is minder. En ja, uh, uh, straks komen ze niet meer naar onze school. Nou ja, ja. de inschrijvingen voor het komende jaar zijn al geweest... en er is altijd weer, het altijd weer moeite, moeilijk om een plekje te vinden op de school... die jij graag wilde. ja. Is toch al, ja, ik ze, ben ze blij hebben, dat ik eruit binnen met dat soort dingen. Ze, de, hebben een, ze hebben ook onderzoek gedaan onder middelbare, ma, middelbare scholieren. Ja? Om te kijken of ze, um, tevreden, hoe tevreden ze zijn over de opleiding. En ze geven ja. gemiddeld een 7, dus dat is best, best oké, okay. okay, zeg maar. Ja. Uh, uh, ik bedoel, als je op de middelbare school zit met een 7, nou, dan slaag je. Ja, dat is dus, ja. ruim voldoende. Dus, uh, maar op het moment dat je, uh, uh, er waren nogal wat aan. Uh, uh, ja, aandachtspuntjes volgens de leerlingen. Onder andere dat de leraren erg slecht waren met de ICT. Dat ze soms wel eens een halve les... Uh, spendeerden aan het uh, vinden van het geluidsknopje... Van de, van de beamerschermen en dat soort dingen. De leraar? De leraar, ja. Ja, nou, dat moet je gewoon even aan een leerling vragen. Van, hé, hey, stel jij het even op. Hè? dat je vroeger het bord mocht vegen. Ja. Ja, nou, dan heb je nu gewoon degene die het biemerknopje mag vinden. Dat moest <laughs> je toch doen? Dat was, je? Toch niet mogen. dat was toch niet mogen? Dat moest, toch? Ja, nou ja, nou je was altijd wel blij... En uh, ik, ik zie wel van de... Hoe uh, ben jij blij dat je het een bord mag vegen? Nee, dat je de juf mag helpen. Het was op de lage school, want dan wilde je altijd een wit voetje halen. Misschien oh. komt het daar wel vandaan, he, van het oh, ja. krijtje. Ik weet het ook niet. Maar dat ja, was dan dan wel altijd je... leuk. En dan mocht je de plantjes water geven. En heel veel kinderen kwamen met hele grote gezinnen. Als zo'n juf dan even heel dankbaar was, nou, dan was je heel blij. Ja, kijk, jij komt uit een heel klein gezinnetje. Heel klein? Gewoon, Drie, gewoon vier personen. Vier. Ja, papa, mama en een zusje. En een zusje. Ja, ja. kijk, waar wij met ze tienen. Ja. Het is toch even anders hoor. Ja. Maar het is dus wel inderdaad de leraars, toch? Maar de les mag nog wel wat actueler. Ja, dat snap ik ook ja. wel. Ja, nou ja, ja. ja. Dat, uh, ik vind het ook wel grappig, want uh, uh, op sommige middelbare scholen hebben ze tegenwoordig 3D-printers staan. Ja. En, en andere mooie technieken waar de leerlingen dan mee kunnen experimenteren. alleen de leraren weten gewoon niet hoe die dingen werken. Nee, maar dat hebben dat... die kinderen snel genoeg uitgevonden. Dat ja, merk dat, uh, ik inderdaad. Dat, dat is het grappige, maar. En ze houden je jong, hè? Want ik had inderdaad voordat. Uh, ik uh, een, een, een telefonerende zoon had. Had ik gewoon... Uh, ik had van, oh, nou, WhatsApp nou, is allemaal een beetje lastig en zo. En, en WhatsApp's had, had je toen nog niet. Hè? Gewoon sms'jes. En hoe dat toetsenbordje werkte en zo. Ja. En uh, nu lach ik er heel hard om van uh, hoe dat vroeger was. Maar ja, er is een sprookje ja. hè. Uh, denk eraan... Uh, uh, je, je moeder weet dan niet goed hoe die, uh, hoe die telefoon werkt. Maar ze heeft jou wel leren eten met een vork, hè. Ja. Dus jij kon het ook allemaal niet in het begin. Nee, dat klopt. Vond ik wel een hele mooie. Maar weet je het? De... de um, uh, Zeg je dat, dat het feit dat, je, dat kinderen jong houden, daar zijn mijn ouders absoluut uh, het grote voorbeeld van. Want uh, ik heb twee ouders in het onderwijs. Nou, en, ja, ja, ja die daar had, merk jij je hebt, het ook. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja. Ja, jij hebt zo waarschijnlijk gewoon een beetje uh, hoe noem je het, uh, bij de tijd gebracht. Hè, ja, nu? precies. Precies. <laughs> ja. <laughs> Goed, uh, ja, tijd voor een, uh, een plaatje, denk ik maar. Ja, doe maar. <tops>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 Make it easy, it's easy as one, two, one, two, three, Play My teeth. Ja, in de vakantietijd, hè, die is volledig begonnen. Ik begrijp dat ja. Mark. Dat volgende week lekker naar Frankrijk. Ja, ik heb, uh, ik oh. heb nu een weekje vrij. Lekker even thuis uh, wat rommelen in huis. En dan van het weekend uh, even mijn schoonouders bezoeken. Die wonen in Frankrijk. Oké, okay, dus, uh, en ga je, ben je dan een week weg? Of ben je twee nee, weken weg? Nee, ik ben gewoon uh, een weekendje weg. We missen je, we missen je één weekje. Ja, in, uh, volgende week ben ik, ben ik er weer niet. Dus we draaien zo een beetje door. Dat, ja, dat is heel uh, uh, goed. Ja, ik was er twee weken niet, dus nou. Uh, hebben jullie het alweer een beetje gecompenseerd? Ja. He? Maar uh, nee, maar wat ik dan net al zei tegen jou. Neem geen olijfstekjes mee. Maar ik weet niet of ze, die olijfbomen ook in, uh, uh, in Frankrijk groeien. Maar er is een olijfpest. Is nu uh, in Frankrijk. In, en dan in Italië. mag ik zeker die bacterie gaan voorlezen. Nee, ja, leuk ja. weer. Ja, weet je. De, weet de je? Xylella fastidiosa bacterie. <laughs> Xylella fastidiosa bacterie. Dat zei ik. Ja, Xylella <laughs> fastidiosa. Dus dan weet je, als je zegt. dan vraag je aan het plantje. heb jij Xylella fastidiosa? Als hij schudt? Dan, dan kan je meenemen. En als je je zo aankijkt van, uh, wat? Dan ben je dyslectisch. Ja, ja, precies. Maar de, de, door de uitbraak van deze bacterie, de Xylella fastidiosa, schrijf even mee. Uh, hebben boeren in het zuiden van het land ongeveer 2800 vierkante kilometer boomgaard moeten rooien. En uh, de, de LTO, dat is dus de land- en tuinbouworganisatie, jawel. Die heeft een waarschuwende voldoende uitgebracht met als boodschap van neem ze niet mee. In Nederland staan niet zoveel olijfbomen, maar rond de 200 andere plantensoorten zijn ook voor deze bacterie. En als in Nederland zo'n uitbraak vinden, kan het grote gevolgen hebben. Mede, waarschijnlijk... het staat er niet bij. Maar je ziet wel... als er in ons meer gebeurt, dan ligt de bloemenveiling... vijf jaar plat. Maar daarnaast... er worden zoveel planten en bloemen over de hele wereld... gestuurd door ons. Dan is het gewoon... dit is misschien bijna nog erger dan, dan, dan zo'n uitbraak van zo'n enge bacteriën met het vlees. Ja, dat, dat is ook altijd als je die border security... zo'n programma over, ja, die, van, van Australië... Dan. maar in Australië hebben ze vroeger ooit een keer een konijn... Uh, een aantal konijnen meegenomen, leuk, konijnen... Ja. en die beesten die planten zich voort, maar hadden geen natuurlijk vijand. Ja. Dus kregen ze een ongelofelijke uh, konijnenplaag. Ja. Denk die ik. hebben alles opgevreten. Ja, dus um, uh, daardoor zijn ze heel streng geworden op, op dingen die naar binnen... en je kan, kan daar echt geen planten, geen, geen, helemaal niks kun je daar meenemen. Nee, want nee, nee, stel je voor dat er een ziekte in zit of, uh, of wat dan ook. Ja, en ik heb ook gehoord, een... en ik was dus op landse Rood... en die vertelde ook van ja, ze hebben daar ook een beetje problemen... want uh, uh, er groeit wel wat, maar er is ook een of ander plantje meegenomen... En, uh, en, en uh, die, die is zich zo enorm aan het verspreiden. Daar worden ze helemaal gek van. Maar ook waren mensen die hadden van die chipmunks. Dat zijn die kleine eekhoortjes uh, eigenlijk. Hè? Je hebt toch uh, Alphen en de chipmunks. Niet leuke. Die kunnen heel goed zingen, hè, geloof ja, ik. Ja. <laughs> maar in ieder geval, die chipmunks die, uh, hadden zich, uh, waren ontsnapt. En die hadden ze zich, hadden zich ook vermenigvuldigd. Er waren er maar twee en ze hebben nu een enorme plaag. En toen dachten ze van, nou, weet je wat, we gaan uh, uh, Arends, Eagles, had hij het over. Ja, gaan ja. we... Dat gaan we doen, dan kunnen die de chipmunks opeten. Ja, nou hebben ze dus ook heel veel Arends. Arends. <laughs> dus hij zegt van ja, dat werkt gewoon allemaal niet. Nou, dus, een paar uh, jagers erop af klaar. Ja, maar het zijn er echt zoveel. En, uh, ja, en, en het en het dat ja, makkelijker raken. Het gaat als de konijnen, zegt ze al. Nou, dat is met die eekhondjes net zo hard. Dus, uh, maar het is ongelooflijk dat ze daar dus inderdaad toch kunnen overleven. Hè? Want ze zijn op die vulkaaneilanden. eilanden zo heet. Zo, er groeit zo weinig. Ja, en als je het toch over zo heet hebt. Uh, in Eindhoven heeft de, de dierenpolitie uh, uh, ingegrepen... Er was namelijk een man die had zijn hond in de auto gelaten. Ja. Uh, ja, en die auto die stond in het zonnetje. En die werd van binnen 42 graden. Oh. Nou, de hond die had het uh, natuurlijk uh, behoorlijk warm. Ja. Dus uh, de politie heeft het ruitje ingetikt en de hond bevrijd. Nou, de eigenaar kwam erbij en die, uh, die werd heel boos op de, op de, op de politie. Omdat ze ruit was ingetikt en het was onzin en alles. Maar zo'n hond kan gewoon overleden door, door ja. de hitte in zo'n auto. Als je zelf, gaat zelf in een auto gaat zitten... Uh, het is zo heet. Oh. En uh, zij hebben uh, nogal een wondjes aan ook. Ja. Dus nou, ik zag dus ook een. Uh, Alsjeblieft, mensen, doe het niet. Nee, en ik zag op Facebook een dame uit Sint-Wat Die zag dus ook een hondje in de auto. De raam was op een klein keertje. maar die hond had het toch zwaar, zag ze. Ze heeft dus de auto open kunnen krijgen, omdat het raampje een beetje open stond. En toen heeft ze dus gewoon allebei de deuren opengezet. Het hondje vastgezet aan de riem. En paar uh, en, uh, foto's geplaatst, waar ze zegt van nou ja. En anderhalf, nou, het mag leiden dat ze reben en zijn ze, uh, ze radio gejat worden, weet je. Ja, nee, ja anders had die schade gehad. Dus die heeft eigenlijk massa gehad. Ja, ja, maar het helpt ook niet. Gewoon je raampje een klein beetje open doen, dat helpt niet. Nee, zeg maar Is ja. maar, maar je auto in de zon. En, ja. en, en uh, hoe heet het? En, en gewoon het raam een klein kiertje. Het helpt wel iets, maar niet genoeg. Die als je dan in die auto stapt, oh, je, je gaat de, er dood. De zuurstof is gewoon weg. Ja, dus. dus ja. Uh, ja. Zet, en ze neemt zet... je hond gewoon ja. niet mee. Ja, naar het of, strand. Of, Laat hem of, lekker even bij iemand die je kent. Of lekker in huis, gewoon lekker met een ja. bak water. Als je, als je in je eigen even, omgeving. Als je hem ergens neerzet, omdat je even een boodschapje moet doen. Pint het beest eventjes buiten aan een, een paal. Ja. Waar hij uh, het, in het schaduwtje zit. Dat hij het niet zo warm heeft. Ja. Jeetje, dat, ja. Heb jij een hond of zo altijd? Nee, maar ik vind het wel zo gewoon zielig voor die beesten. Ja, ja, ze, dat, kunnen, dat, ja ze zijn ja, de, ja, overgeleverd zijn gewoon, aan. Het zijn gewoon levende beesten, dus daar moet je goed uh, voor zorgen. Weet je wat pas echt zielig is? Nou ja, de, de bio-industrie. Maar daar, daar praten we een andere keer <laughs> over. Dat ja, is pas zielig. Daar gaan we te ver. <laughs> goed, tijd voor Sweezy ja. Met Rustin.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 show to the toll and i get back